11 uur Herman Vriend met het NOS Journaal. In Hilversum is na een explosie in een kelderbox... een grote uitslaande brand uitgebroken in een flatgebouw. Tientallen bewoners hebben door de rook moeite met ademhalen. Een aantal woningen wordt ontruimd en de hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er is onder meer een traumahelikopter gestuurd. De flat staat in het zuidoostelijk deel van Hilversum.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 in de buurt van het paleis van president Karzai... en de Amerikaanse en Italiaanse ambassade. Er wonen meer dan 2000 militairen op dat complex... uit landen die meedoen aan de coalitie. In een voorstad van Mexico-stad doen via sociale media... als Twitter en Facebook al dagenlang geruchten en valse meldingen... de ronde over schietpartijen en ander geweld. Dat heeft geleid tot paniek onder de bevolking. Uit angst voor een geweldsgolf houden veel ouders hun kinderen thuis... uit school en veel zijn dicht... De geruchten en valse meldingen kwamen op gang... nadat woensdagavond bij een ruzie over een taxistandplaats... een dode was gevallen. Het weer. Het wordt een zonnige dag. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog iets warmer. Daarna neemt de kans op buien toe en wordt het geleidelijk wat koeler. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie Op de A2 bij Maastricht zijn het hele weekend wegwerkzaamheden. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... staat nu tussen Meersen naar Maastricht 5 kilometer file. Op de A12 bij Utrecht wordt ook aan de weg gewerkt. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... staat tussen Knobbert Oude Rijn en Knobbert Lunetten 6 kilometer. De werkzaamheden zijn op de hoofdrijbaan. Het is beter om via de parallelbaan te rijden. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat voor Amersfoort 2 kilometer. En op de N261 Waalwijk richting Tilburg voor Kaatsheuvel 2 kilometer.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 Breed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Mark Rutte, VVD-lijsttrekker en demissionair premier zit bij ons vanmorgen aan tafel. En tegenover hem Emiel Roemer van de SP. Een liberaal tegenover het rode gevaar. De een zit in het torentje en de ander zou graag in het torentje willen zitten. In onze laatste troskamer breed campagne-uitzending staan de verhoudingen op scherp. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, komende woensdag is het zover. Verkiezingen, wie kan het nog zijn ontgaan dat de campagne het hoogtepunt nabij is? Zelfs het Jeugdjournaal ontkomt... Ont ontkomt niet aan een verkiezingsdebat. Spannender dan ooit, zo wordt gezegd. En zo is het ook. Winnen en verliezen, macht of geen macht... het ligt, als we de peilingen moeten geloven, heel dicht bij elkaar. Ja, links of rechts, het lijkt wel de vorige eeuw... want plots is de campagne gepolariseerd en verzeild geraakt... in een richtingenstrijd. Iedereen weet dat links en rechts samen toch straks het land moeten besturen. Hoe links is links en hoe rechts... Is rechts. Hopelijk uh, komen we daar dit uur achter. Ja, u kunt uh, deze uitzending ook zien via de website van Radio 1 en voor de mensen die alleen maar naar de radio luisteren, u zult tijdens deze uitzending misschien ook publiek horen. Dat klopt. Hier zitten we in de openbare Haagse bibliotheek. Het zit hier sfeerverhogend vol en we hebben één uur te gaan. Dat zijn ze. Dat zijn ze. We hebben één uur te gaan. Twee lijsttrekkers hebben we aan tafel. We zetten in op een goed gesprek. Dat kunnen we natuurlijk niet helemaal beloven. Maar wat we u wel beloven is dat u halverwege deze uitzending... ook een prachtige column hoort... Net als vorige week weer van Sanne Wallis de Vries. Ja, eerst uh, kijken we, zoals altijd, eens even in de kranten van de zaterdag. Margriet, de telegraaf. Ja, meneer Rutte, we nemen meteen maar eventjes de telegraaf daarbij. Want uh, op de voorpagina staat een uh, grote kop. Opkomst, P van de A, gevaarlijk. En op pagina 5 zien we dan staan... en dat zijn uw woorden, althans uw wordt hierin geciteerd... PvdA, bedreiging voor Nederland. U moet wel heel erg in paniek zijn dat u zo'n zware waarschuwing het land in wil sturen. Kijk, waar ik de kiezers op wijs is dat uh, de Partij van de Arbeid op een aantal punten echt slecht nieuws is voor Nederland. Uh, echt ook gevaarlijk voor, voor onze economische ontwikkeling. En uh, dat heeft te maken in de gezondheidszorg waar de wachtlijsten uh, terugkomen. Het feit dat de belastingen bij de Partij van de Arbeid uh, niet omlaag gaan, maar ik heel hoog Ik begrijp dat blijven. u het nu meteen gaat uitleggen, maar het woord dat bedreiging mij... is natuurlijk wel een heel zwaar woord. Nog bedreiging. Het woord bedreiging is wel een heel zwaar woord. Ik denk dat het inderdaad gebruiken. bedreigend is voor onze welvaart in Nederland. Als de Partij van de Arbeid zijn plannen kan uitvoeren. Omdat we dan een land krijgen waar eh, talent eh, niet naartoe zal komen. Waar talent zal weggaan. Waar je een straf zet op vooruitkomen in het leven. Uh, en waarbij mensen in een uitkering blijven in plaats van aan de slag gaan. Vindt u het ook premierwaardig om zo'n zwaar woord als bedreiging te gebruiken? U bent op dit moment premier van alle Nederlanders. Ook van de mensen die Partij van de Arbeid stemmen. Zeker, en zo voel ik dat ook. Maar we zijn ook met een campagne bezig. Uh, dus dit, u zegt zich als VVD-leider en niet als premier? In, ik ben altijd dezelfde in alle banen, in alle uh, functies die ik heb. Uh, want uh, ik geloof niet in al die petten. En uh, ik wijs erop dat uh, de Partij van de Arbeid uh, slechte plannen voor Nederland heeft. Maar en vindt vind u... ook het onderdeel van de campagne om dat scherp neer te zetten. Maar vindt u het premier waardig om Zeker. het woord bedreiging te gebruiken... en daarmee een groot deel van de Nederlandse stemmers, kiezers... Weg te ja, ik vind uh, die woorden uh, goed gekozen. Omdat ik echte mensen erop wil wijzen. Dat waar mensen denken, ach, die Partij van de Arbeid die valt wel mee. En dat is allemaal niet zo erg. Uh, dat die plannen echt slecht zijn voor Nederland. Ja, Als u het woord uh, bedreiging gebruikt, betekent dat ook dat u bang bent? Nee, ik ben niet zelf bang. Uh, maar ik vind wel dat mensen moeten weten... Als u uh, nou zelf niet bang bent, waarom zouden wij dan bang moeten zijn? Kijk, um, ik ben niet persoonlijk... Ik zeg, ik zeg heel even tegen het publiek, we hebben maar een uur. Alles wat u klapt en juicht en jult gaat van die tijd ja. af. Dus houd een beetje binnen de grens. Ja, maar dit kwam wel op zich wel goed uit. Het ja? gaat niet om... <laughs> uh, ik dacht, het gaat niet om bang of, of niet bang. Waar het om gaat is dat in deze verkiezingen iets te kiezen valt.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 Dat is niet de bedreiging die van links kwam, nee. Nee, het is wel heel erg knap dat ze ons van alles verwijten... terwijl we nog nooit uh, in het kabinet gezeten hebben. Dat vind ik helemaal een lachertje. En vindt ja. u het woord bedreiging premier waardig? Nou, ik heb al vaker een keer uh, gezegd... Uh, dat, uh, uh, dat het van een premier natuurlijk mag verwachten dat hij dat minder doet. Maar aan de andere kant moeten we ook... We zijn ook geen watjes, we zitten tegenover elkaar. Mm. Het is een verkiezingsstrijd en hij zit hier nu als lijsttrekker van de VVD. En uh, ik kan alleen maar zeggen, van, uh, ik heb wel eens een betere lijsttrek... van de VVD gezien en zo, en dat zijn dan mooie spelletjes, daar hoort erbij. Ja. Dus ik, uh, ik ligt er niet wakker van. Even voor de verhoudingen. Vindt u Rutte een bedreiging voor het land? Uh, meneer Rutte vind ik een buitengewoon aardige, amabele man... waar oh, ja. ik heel goed mee op kan schieten. Maar ik snap niet dat zo'n aardige man zo'n fout programma ja. kan hebben. Even... <applaus> even, even, toch me... even toch, meneer Rutte. Uh, de reden voor angst uh, is er wellicht niet, want ik lees in de Volkskrant... Een groot interview met Diederik Samson. En wat is de kop? En het is een citaat van hem. Doel is niet om de verkiezingen te winnen. Dus er is eigenlijk niks aan de hand. Goed, maar uh, ook in het interview uh, in de Telegraaf, meneer Rutte, zegt u wel... Um, er zit een heel fundamenteel ander mensbeeld tussen ja. liberalen en socialisten. Nou, die zin die wilden wij graag als uitgangspunt nemen van dit programma... want wij zijn niet zozeer in dit uur op zoek naar alle cijfertjes... en alle uh, plusjes en minnetjes ja, achter weet. en voor de comma... maar wij zouden zo graag met u willen praten vanuit uw mensbeeld... en vanuit uw beeld van de maatschappij. Laten we dat eerst maar eens eventjes uh, beginnen met uh, het, het thema de zorg... Want dat is een van de drie thema's die de kiezers heel erg belangrijk vinden. De zorg, de economie en Europa. Maar laten we eens beginnen met uh, de zorg. Uh, even vanuit het liberalisme gedacht. Want uh, dat, dat moet ik eigenlijk eerst eventjes vaststellen natuurlijk. Dat, dat liberalisme, dat fundamenteel andere mensbeeld en andere maatschappijbeeld wat u heeft. Meneer Rutte, dat liberalisme, definieert u dat eens? Ja. Wat is dat volgens u? Kijk, uh, uh, ik word gedreven door een aantal... Uh, kernbegrippen. Uh, vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar ook uh, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. En vanuit die overtuiging uh, zijn voor mij een paar dingen heel wezenlijk. Bijvoorbeeld dat we in een prachtig land wonen... waar we terecht als mensen in de problemen zitten en voor elkaar staan. Uh, maar waarbij ik het heel erg belangrijk vind... om mensen vooral ook aan te spreken op wat ze nog wel kunnen. En bijvoorbeeld het verschil tussen links en rechts is dat... Waar linkse partijen zeggen, u zit nu in een uitkering, blijft u daar zitten. Die uitkering wordt steeds verder verhoogd met allerlei toeslagen, et cetera. Zeg ik, er moet een fatsoenlijke uitkering zijn. Die uitkeringen behoren ook tot de hoogste van de wereld. Maar laten we er alles aan doen om te kijken wat mensen nog wel kunnen... en uit die uitkering aan de slag te gaan. Eigen verantwoordelijkheid benadrukt u daarmee. Ja, eigen verantwoordelijkheid. En ik heb wel eens deze week uh, uh, heb ik het enorme voorrecht... om de gouden medaillewinnaars te mogen bellen van de Paralympics. Nou, dat is zo'n moment dat je denkt... dit zijn mensen die hadden kunnen zeggen met een ernstige handicap... Hmm. wij zijn nu uh, niet in staat tot verder dingen doen... maar dit zijn mensen die gezegd hebben, wat kunnen we wel? En die zijn inmiddels topsporter geworden. En misschien nogal meer topsporter... dan de topsporters die geen handicap hebben. Want je zult van die handicap moeten overwinnen... en dan ook nog een gouden plak winnen in Londen. En voor mij is dat ook echt een voorbeeld van hoe je in het leven kunt staan en vooral ook wat de overheid fout kan doen... door te benadrukken wat je niet kunt in plaats van wat je wel kunt. Ja, en beschrijft u eens de andere kant hier aan tafel, het socialisme? Want als ik u zo de afgelopen weken hoor... dan heeft u het over de rode veren die de Partij van de Arbeid weer heeft opgeprikt. Dan heeft u over het rode gevaar en u spreekt het woord socialisme uit... zoals we dat alleen nog maar uit de geschiedenisboeken kennen. Dus kortom, als u s'nachts wakker schrikt, dan zal dat gillend zijn... en dan denkt u aan het woord socialisme. Wat... Verstaat u daaronder? Nee, ik, ik schrik daar niet gillend van wakker. Maar ik ben wel zeer gemotiveerd om te voorkomen dat uh, die socialistische invloed in Nederland te groot wordt. Uh, het verschil zit hem bijvoorbeeld op het punt wat ik net behandel. Hm? Um, nee, maar uh, wat uh, ziet u in uw gedachten nou, als u dus denkt aan socialisme? Dan zie ik inderdaad niet mensen aanspreken wat ze wel kunnen, maar op wat ze niet kunnen. Dus dat, ik heb dat ook meegemaakt als staatssecretaris Sociale Zaken. En dan kwam ik bij de sociale diensten. Heel veel wethouders Sociale Zaken in die dagen waren van rode huizen. En wat zeiden die? Ja, meneer Rutte, ik begrijp wel dat u mensen aan de slag wilt helpen... maar 70% van de mensen bij mij in de bijstand komt daar nooit meer uit. En dan kwam ik met mensen in gesprek. En die mensen... Ja, daar vroeg ik aan mensen, maar waarom zou het niet meer kunnen? Dan zeiden die mensen, ja, maar ik, ben, ik heb gehoord van de sociale dienst... dat ik nooit meer aan de slag kan. Ik zeg, maar is dat ook zo dan? Heeft u misschien iets wat ik niet kan zien... Een ernstige ziekte, want dan hoort u mij verder niet. Als u echt arbeidsongeschikt bent, mm. uiteraard ga ik daar verder niet uh, ga ik daar verder niks van zeggen. Maar er zijn mensen. Nee, nee, bij mij mankeert verder niks. Maar ik ben al een aantal jaren niet aan het werk. En daarom zegt de Sociale Dienst, ik kan niet meer aan de slag. En dat moet en da van het en socialisme. Dan, en wat je dan dus krijgt, dat zijn dus heel vaak rode wethouders op die wet portefeuille Sociale Zaken. En wat je dan dus krijgt, is dat mensen onnodig in de bijstand blijven zitten. Mm. Ja. En ik heb wel eens gezegd: iedere bijstandsmoeder in Nederland die uit die uitkering wil, die aan de slag wil, die iets van haar leven wil maken, die moet niet op de Socialistische Partij of de pvda Stemmen, die moet VVD stemmen. Ja. Dat die indruk wat u we al wat u, wat u hiermee zegt is uw partij staat voor de, de, de vrijheid, de eigen verantwoordelijkheid en een overheid die de uh. mensen vooral niet moet pamperen. Dat is eigenlijk een beetje kort samengevat uw beeld. Uh, meneer Roemer, wat betekent socialisme voor u? Laat ik eerst zeggen dat ik erg geschrokken ben dat de heer uh, Rutte zich zo slecht verdiept heeft in wat de tegenstander voor ideologische veren heeft en hoe, wat zijn gedachtengang is. Ik had van iemand die van geschiedenis hield toch echt een iets betere fundering verwacht. Um, maar, maar uw beeld van het mijn socialisme, beeld van, uh, want dat, daar vandaan gaan we praten dit uur. Kijk, mijn, uh, mijn handeling, mijn politiek handelen is gebaseerd op uh, een aantal kernbegrippen. Dat gaat over de menselijke waardigheid. Dat gaat tussen gelijkwaardigheid van mensen. en dat gaat. ...over solidariteit tussen mensen. En uh, zowel het liberalisme als het socialisme... ...dat is een product geweest vanaf de verlichting. En een van de dingen die ons beide bond op dat moment... ...dat was de emancipatie van mensen. Alleen het grote verschil nu is dat dat bij ons nog steeds aan de orde is. En ik dat sinds de jaren tachtig bij het liberalisme in Nederland... ...in ieder geval uh, niet meer herken. Dus juist die verwijten... Waar, eh, waar de heer Rutte het, eh, het socialisme nu op wil proberen te aanvallen... dat is nou juist een van de grote kernbegrippen... wat bij mij dus nog steeds eh, vooraan in de rij staat. Iedereen is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn eigen geluk... voor zijn eigen leven, voor zijn eigen ontwikkeling. Alleen solidariteit en vrijheid, die moet je met elkaar organiseren omdat het niet voor iedereen is weggelegd... omdat niet iedereen het geluk heeft gehad in het juiste bed geboren te worden... moet je dat met elkaar gaan organiseren. Als je vrijheid hebt zonder regels en zonder afspraken... dan ga je over naar vormen van anarchie. Dan ga je over naar het doorslaan van, uh, van vrijheden... wat je gezien hebt in bijvoorbeeld de financiële sector. Ja. Dus vrijheid moet je organiseren, want de vrijheid van de wolven is de dood van de lammeren. En daarom maak je daar regels voor. En eigenlijk durf ik dus wel bijna te zeggen... Dat de SP eigenlijk de enige echte volkspartij is voor vrijheid en voor democratie. Gelijkwaardigheid. Ja. Maar... Dus gelijkwaardigheid, solidariteit, emancipatie en vrijheid. Dat zijn zeg maar de kernwoorden waar u vandaag uit Kijk, gaat spreken. Ik ben de politiek ingegaan, eh, niet omdat ik er zelf beter van wil worden. Een ondernemer gaat geen bedrijf beginnen omdat hij er alleen maar beter van wil worden. Iemand gaat niet naar het werk, omdat hij alleen maar denkt: van ik moet er alleen maar beter van worden. We proberen met elkaar een samenleving op orde te brengen. En uh, de mens is in wezen, en dat is dan ook blijkbaar het verschil... tussen de heer Rutte en ik. De mens is in een wezen een, een, een sociaal wezen. Dat betekent dat je ogen en oren voor elkaar moet hebben en houden... en mensen die het geluk even niet hebben... dat je die dus op het moment uh, dat je daar over hebt, dat je die meeneemt... en dat je die de kansen geeft die ik vroeger ook gekregen heb. Ja. En dat is wat anders dan blame de victim. En dat is wat anders dan ieder voor zich en probeer er zelf maar uit te komen. En als het niet lukt, gaan we jou straffen. Okay. En dat vind ik een groot ideologisch verschil. Oké, okay. vanuit die twee ideologieën, die denk ik hier wel helder zijn neergezet... gaan we de verschillende thema's bespreken. De ja. zorg, om te beginnen. Ja. Ik was overigens ja. nog wel benieuwd. U had het net over wolven en schapen. Lammeren. Uh, ja. de lammeren. Uh, behoort Rutte tot de wolven? Nou, ik, ik, ik hou er niet van om op de persoon te spelen. Dat heb ik de hele campagne nee, niet maar gedaan. Ik wil tot en, en met 12 september zo volhouden. Maar op 13 september zegt u dat hij tot de wolven behoort. Komt hij dan maar weer terug. Goede zorg. thema wat kiezers heel erg belangrijk vinden. Uh, meneer Rutte, even vanuit dat idee van eigen uh, verantwoordelijkheid. Hè? U vindt mensen moeten een eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. De overheid moet ze niet zo pemperen. Um, maar ja, vanuit dat idee dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid dragen... en zelfstandig zijn en individualistisch zijn geworden... dat is een heel liberaal uh, wereldbeeld wat uitgaat van de vrije mens... zijn mensen wel verder uit elkaar gaan wonen. Er woont bijna niemand meer in de buurt van zijn oude moeder... om goed voor haar of hem de vader te zorgen. Uh, dus ja, die zorg, dat is natuurlijk wel een heel erg moeilijk punt. Het ja, over... is niet meer zo dat mensen voor elkaar zorgen. En dat is mede te danken aan uw liberale opvatting. Uh, ik, ik, ben niet, ik ben het met de analyse niet helemaal eens. Want als je kijkt naar de landen in de wereld waar de meeste mantelzorg plaatsvindt... dan behoort Nederland tot de landen die echt in de top zitten voor wat betreft mantelzorg. Dus zorg voor mensen die ziek zijn, uh, naasten die ziek zijn, ouders, uh, kinderen, etc. Daar Dat, dat scoort Nederland zeer hoog. Dus en nu wil dat, dat we dat nog dat... meer zelf gaan doen. Ja, want, ja, want die, die mantelzorg zo... moet nog kijk, veel verder uitgebreid zijn. Moet geld, geld, voor mij geldt dat um, de overheid een schild voor de zwakke moet zijn. Daar zijn we denk ik allemaal over eens. Roemer en ik. Dat betekent, verlies je, je baan, is een fatsoenlijk uitkering. Word je ziek, dan is er goede gezondheidszorg. Maar bij die gezondheidszorg bijvoorbeeld... als we weten dat die kosten gigantisch gaan stijgen... dat we nu al een kwart van ons inkomen de zorg kwijt zijn... en over een tijdje is dat bijna de helft van ons inkomen... dan vind ik het niet rechtvaardig om er niks aan te doen. En dan lijkt het mij logisch, ook vanuit mijn overtuiging... hoe ik in het leven sta, dat je zegt... die zorg zou zich moeten richten op alles wat te maken heeft met de medische kant. Die moet top zijn. Ja. Wij, wij bezuinigen ook niet op de verpleeghuizen. Wij bezuinigen niet op de wijkverpleegkundige, mijn eigen zus is dat geweest... de wijkverpleegkundige die er is om mensen echt met medische hulp terzijde te staan. Maar daarmee... maar ik begrijp werkelijk niet als iemand ziek wordt... die tot nu toe zelf de werkster betaalde, die tot nu toe zelf huur betaalde... dat die dan ineens al dat soort kosten kan declareren bij de overheid... als je weet dat tegelijkertijd die kosten van die gezondheidszorg de pan uitreizen. Dus als mensen dat dan zelf kunnen betalen... als ze het niet kunnen, is er ook bij mij een fatsoenlijke regeling... om te voorkomen dat mensen... Uh, uh, vervuilen thuis. Dat wil ik natuurlijk ook niet. Maar ik vind even, het gek even, dat die werkster ineens... Ja. op kosten van de overheid betaald gaat worden. Even, ja. voor, even voor de oh beeldvorming. Mag ik de mensen vragen... wie heeft er van nu een werkster? Ja. Ik zie één vinger. Daar hebben we het even over. Even voor alle helderheid. Ja. Dat geeft dat precies, hij niet dat precies dat niet. aan... in welke nee, wereld maar Dat durf, durven ze niet heer. te zeggen... omdat die werksters allemaal zwart uh, werken. Ze ja. ja. dus kijken wel links. Raad voor jezelf. Nee, kijk... De zorg, die zorg die is natuurlijk. Kijk, wat de heer Rutte zegt, je maakt een heel duidelijk onderscheid tussen de medische kant en de verzorgende kant. Uh, je zag net al, van degene die zelf zijn werkster betaalt, die moet het erna ook maar zelf gaan doen. Terwijl die aan de andere kant zien we nu al dat wij ongeveer 2,5 miljoen mantelzorgers uh, in Nederland hebben. Geen waarvan, getallen, he, want dat moeten we in. We hebben heel worden. veel mensen in de mantelzorgen. Ja, waarvan maar. bijna al een kwart, oh, dat mag ik ook al niet zeggen. Bijna, bijna overwerkt. En diezelfde mensen wil hij dadelijk ook nog eens een keer allemaal langer laten werken. Minder mantelzorgers, meer uren. U hebt zelfs gepleit voor een langere werkweek. Dat komt er bij die mantelzorgers allemaal bovenop. Als je dan ook al een persoonsgebonden budget hebt willen regelen... dan wil je ook al voor een deel van af. Dus je haalt aan de ene kant zegt... die mensen moeten verantwoordelijkheid nemen. En de mensen die dat dan zouden moeten gaan doen... Die haalt hij er ook nog eens een keer bij weg. Maar en dat Roemer? is de hele solidariteit aantasten in de zorg. Maar het, het probleem wat meneer Rutte aankaart, uh, namelijk dat die zorg onbetaalbaar nee, dat is. te echt worden, vrouwenkul. daar bent Dat is echt ook een mantra, daar moeten we nu mee stoppen. Oké. Okay. Dat is echt een. Nou, ja. wat wij, het is een politieke keuze. Het is een politieke keuze waar wij ons geld aan uitgeven en dat de zorg geld kost en in de komende jaren wellicht iets meer kost. Dat is waar. Of het onbetaalbaar wordt. Dat is juist het probleem. Waar de mensen daar mee te maken krijgen, is het voor de mensen onbetaalbaar. En laat ik er nog één ding bij, ja? bij zeggen die ik heel fundamenteel vind. De zorg, dat hebben we met elkaar als het basisvoorziening georganiseerd. Omdat wij iedereen een vrije toegang tot de zorg willen garanderen. Een socialistisch uitgangspunt. Dingen die van ons allemaal zijn, moet je met elkaar organiseren en met elkaar betalen. Maar op het moment dat je dan van zo'n collectieve voorziening, die je dus gezamenlijk wil doen... Denkt dat je daar een markt van kan maken, dat kunt vermarkten. Dat betekent dus dat je mensen in die zorg financiële prikkels gaat geven. om meer te gaan behandelen. We horen het alle specialisten, alle ja, mensen in de, de, de zorg zeggen. Eetel, ik wil me vooral. We hebben e hier een diepgang. En dan, gesprek, dus dan moet ik mijn gesprek ook af kunnen maken. Ja, maar we zijn ja, om 12 uur klaar. klaar. Ja, ja, ik heb meneer Rutte dat ook niet in de reden gevallen. Nee, dus. Um, op door. het moment dat jij in de zorg. de samenwerking frustreert. en tegen specialisten zegt je gaat per behandeling betaald worden... dan moet je het niet gek vinden dat ze meer gaan doen. Als je een journalist van een krant gaat betalen per woord... moet je het niet gek vinden dat de Telegraaf drie keer zo dik wordt. En God mag het verhopen dat dat gaat gebeuren. In praktijk is dat heel anders. Maar Margot reageert. Als je de ontwikkeling van de gezondheidskosten van de afgelopen tien jaar doortrekt... we geven nu een kwart van ons inkomen uit... over een aantal jaar is dat de helft van ons inkomen. Ik vind het niet verantwoord en ook niet rechtvaardig... om als verantwoordelijke politici... En, en dat zijn we toch allebei, dat willen we allebei zijn om dat te negeren. En dan even over dat de organisatie niet. van de zorg. Wat de Socialistische Partij wil, en daar denk ik echt anders over... is terug naar het oude systeem. Dus het ik oude het systeem waarbij ziekenhuizen nee, vast budgetten krijgen. Dat, dat het wil D66, hè? D66 wil vooruit. En het effect daarvan, uh, meneer Roemer, is dat... het eigenlijk terug wat in de jaren negentig gebeurde. Wat dat gebeurde in de jaren negentig? Nou. Menerschirurg stopte op donderdagmiddag met opereren. De mensen met geld vlogen naar Spanje om de heup te laten behandelen. En de werkende man, die dat niet kon betalen, stond op de wachtlijst. Het Centraal Planbureau zegt het ook. De wachtlijsten komen ja. terug met uw programma... en het programma van de Partij van de Arbeid. En ik ben tegen wachtlijsten. Dat moeten we niet meer ik willen. Denk dat, meneer, ik denk, meneer Rutte, als u van de week... van de week is die discussie uitvoerig uh, boven tafel gekomen tussen mevrouw Leijten, nummer 2 van de SP, en mevrouw Schippers van de VVD. Mevrouw Leijten heeft het uitstekend uitgezocht... dat nu met de marktwerking, in tal van specialismen in het ziekenhuis... er nu met marktwerking lange wachtlijsten zijn. Nee. De cijfers boven tafel gekregen ga er niet omheen lopen draaien... want dat is gewoon zo, met La marktwerking. Nee. En dat be bevestigt de stelling. Kijk, is... Een wachtlijst komt er niet... Over het systeem wat je gaat doen. Een wachtlijst is er als je te weinig budget beschikbaar hebt. En daarom zeg Laat ik, even. ga dus niet behandelen. Ga dus dan niet betalen dan heb ik... naar behandeling. Dan heb ik maar vraag. ga betalen naar kwaliteit. Maar dan heb ik één vraag. Is ja. het waar, meneer Roemer? Wat ik althans lees in uw programma. Maar vindt u dat nog steeds? Dat u niet alleen terug wilt naar het oude systeem. Maar vervolgens 1 miljard oplopend naar 2 miljard uit de zorg gaat halen voor de ziekenhuizen. Dan weet moment... je toch dat als je het systeem al terug bent naar de manier van de wachtlijsten. Die komen dus sowieso terug. Hm. En, Rutte, van, jij... en, en dan tegelijkertijd er 1 tot 2 miljard uithaalt, dan is dat toch een recept. Nee. Ja. Dat is een vraag. Van een wachtlijst. Dat dat vraag. 1 2 tot 2 Alleen al als jij gaat uh, betalen naar behandeling. Maar is het waar dat als je, je krijgt Je krijgt antwoord. antwoord. Okay. Een beetje geduld. Dat is helemaal niet erg hoor, op de zaterdagmorgen. Als je gaat betalen per behandeling, dan krijg je overbehandeling krijg je verspilling. Dat halen wij we weg. Als je naar kwaliteit gaat betalen... dus uh, uh, ziekenhuizen gaat stimuleren om te gaan samenwerken... betekent dat je minder overbehandelingen hebt... minder dubbelingen hebt... en per definitie is dat een bezuiniging... Die, uh, die, en ik ga geen getallen het noemen... Is dat de dat zorg fors goedkoper maakt. Lek, het probleem is dat in de gezondheidszorg... de kostenstijging komt omdat we met z'n allen... en dat is goed nieuws, ouder worden... omdat er steeds meer kan... Dat ontkent de Socialistische Partij dus. En die zegt vervolgens, wij ontkennen dat... en daarom romen we nog eens 1 tot 2 miljard af van de ziekenhuiszorg. Ik ben daar tegen. Ik ben ook tegen wachtlijsten. Ik wil dat mensen die zorg nodig hebben, of ze weinig of veel geld hebben... altijd toegang hebben tot de ja. best denkbare ni zorg van de wereld. Niemand is natuurlijk voor wachtlijsten. Laten we dat even vaststellen. Maar er, toch nog even een ander aspect. Deze week bleek dat huisartsen, medisch specialisten... Precies. en ook directeuren van ziekenhuizen zich tegen de marktwerking uitspreken. Meneer Rutte, daar zit wel een groot deel van uw kiezers. Die zijn tegen... De marktwerking in de zorg. Wat ja, je ziet bij heel veel op? chirurgen is het volgende. Wat we nu hebben ontwikkeld. De ontwikkeling die we zien de laatste jaren. is een goede ontwikkeling. Namelijk dat bijvoorbeeld zeer specialistische operaties. Ik denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde operaties als slokdarmkanker... Die kunnen niet meer in alle ziekenhuizen. Er is nu een systeem waarbij dat soort zeer specialistische operaties. door chirurgen die daar heel goed in zijn. vaak ook met hele dure apparatuur. op een aantal plekken in Nederland plaatsvindt. Chirurgen hebben daar moeite mee, want die willen het liefst. Maar, maar wacht even, alle want u operaties gaat toch niet doen. goed dus in dat op mijn vraag. Er bij die chirurgen bezwaar is. Tegen het nieuwe systeem, omdat zij dus meer moeten specialiseren. En daarnaast andere chirurgen. Ja, maar daar spraken zij zich niet tegen uit. Doen. Zij spraken zich Precies. uit tegen de markt. Huisartsen, specialisten. Ook directeuren van ziekenhuizen. Dit, dit is een effect van het feit dat we het systeem anders hebben gemaakt. Namelijk meer richten op wat er echt nodig is. En ook meer richten op zorgen ervoor nou dat behandelingen die ingewikkeld zijn op gespecialiseerde plekken plaatsvinden. We hebben nu ook veel beter inzicht... welke chirurgen daar goed in zijn en minder goed in zijn. Allemaal informatie voor patiënten die ik van heel groot belang vind. Dus ik begrijp heel goed dat bij de groep van de chirurgen... daar natuurlijk bezwaren tegen zijn. Ja. Tot slot een korte in de reactie, reactie. Roema, die mensen in de zorg, dat zijn mensen met idealen... die idealistisch zijn, die weten waar ze voor betaald worden. Ze willen hun werk gewoon goed doen. En die zien gewoon dat vermarkting van de zorg leidt... Tot, uh, tot concurrentie, die leidt tot overbehandeling... die leidt tot meer kosten, dat zijn de mensen uit de praktijk. Laat de liberalen nou eens eindelijk eens een keer luisteren... naar de mensen in de praktijk, zelfs zijn eigen achterban. Is er uh, ruimschoots mee eens dat dat voor collectieve voorzieningen... de dood in de pot is. Stop daar nu eindelijk eens een keer mee. Ik begrijp in ieder geval... Meneer Roemer, ik begrijp in elk geval tot slot wat dit betreft dat u uh, dat hele verhaal, u noemde dat de mantra, dat de zorg straks onbetaalbaar wordt. Uh, ja, wat, wat, wat is dan het samenvattende woord wat u daarvan vindt? Uh, de, samen, de samenleving die maakt je samen en dingen die je samen moet doen, die moet je samen organiseren en betalen. Dus en, uh, die onbetaalbaarheid? Dus je moet de verspilling eruit halen, je moet de bureaucratie eruit halen, hmm. dat zijn slimme bezuinigingen. En uh, al helemaal van marketing van wat van ons allemaal is, leidt per definitie. Tot bureaucratie en meer kosten. Okay. Nooit doen. En daarmee zijn we op uh, nou, ongeveer half twaalf aanbeland. U gaat zo uh, verder met elkaar in gesprek. En wij doen daar ook een beetje aan mee. Maar we Ik... gaan eerst eventjes een moment van ontspanning creëren. Luister even wat uw woorden teweeg brengen. Podium en microfoon voor cabaretière Sanne Wallis de Vries. <tosses> Het is haast niet voor te stellen, maar er gebeuren nog andere dingen in Nederland... dan het campagnevoeren voor de nakende verkiezingen. Zo worden er bijvoorbeeld boeken uitgegeven, las ik gisteren in een... ja, heel gek, boekenbijlage van een kwaliteitskrant. Eén boek ving mijn speciale aandacht, het boek Leven met Reven. Een boek over Gerard Reven, geschreven door Tijgetje en Woelrat... Een duo in een lange traditie van specifieke duo's te weten. Mannelijke duo's die één, ander, iemand of iets terzijde staan. Ik noem een Siegfried und Roy bij hun eigen tijger. Jansen en Jansen bij Kuifje. Pepsi en Shirley bij George Michael. En last but not least Rutte en Roemer. <lacht> bij wie? Gaan wij het doen, Rutte en Roemer? Gaan en willen wij überhaupt de naam noemen van de man... van wie het er steeds meer op gaat lijken... dat hij binnenkort terzijde gestaan dient te worden als eerste man van ons land? Gaan we hem dat gunnen? Gaan wij ons voegen naar de peilingen? Mannen, gaan we überhaupt slaafs iemand volgen die zelf notabene de hond heet? Belangrijke vragen waar u vandaag samen met mij niet alleen antwoord op kunt geven... maar waarvan u ook kunt zorgen dat die vragen tussen nu en 12 september... niet meer gesteld hoeven worden. U hoeft niet bang te zijn, meneer Rutte. Ik doe dan wel een cabaret, maar ik schuif niet aan en ik ga niet in discussie. Ik zeg u gewoon hoe het moet. Dat is misschien ook wel eens lekker. Meneer Rutte, meneer Roemer, ik kan me voorstellen dat kunst en cultuur... met name een verschijnsel als een boek... op dit moment geen enkel grijntje van uw aandacht heeft. Bovendien is het crisis en in crisistijd hollen we nou eenmaal niet meteen... als eerste activiteit van de dag naar de boekhandel... om er een aan te schaffen of naar de kassa van de Schouwburg voor een kaartje. Dat doen we niet, zo zijn we niet, het is niet nodig. Zo is ons door de vorige regering nadrukkelijk ingepeperd. Iets met vreten en moraal, afijn. Meneer Rutte, meneer Roemer, u bent waarschijnlijk sowieso gewoon moe. U bent kapot. De campagne is anders aan het verlopen dan u had gehoopt. En hoewel het, hoewel het natuurlijk zaak is om te blijven vechten en te willen winnen... bent u er eigenlijk stiekem gewoon helemaal klaar mee. De opmars van donzige Diederik was niet voorzien. En er zijn nog vier hele lange dagen te gaan. Mocht u nou straks tegen alles in... toch met een painted smile tegen het Radio 1-publiek verkondigen... dat u juist bordenvol energie zit, dat u er zin in heeft... en nog iets met het woord eindsprinter in... Anders gezegd, mocht het u niet helemaal duidelijk zijn, wij zijn er wel klaar mee. Met de campagne van iedereen. Als meneer de Hond een peiling zou loslaten op het verzadigingsgehalte van de kiezers... dan zouden alle balken van alle partijen helemaal vol zijn tot ver in het rood. Het is fijn dat u hier helemaal naartoe bent gekomen. Het verdient respect dat u nog coherente zinnen kunt produceren. En dat u ogenschijnlijk geen last van klapper in de kaken heeft. Maar u kunt er gerust van uitgaan dat 96 van alleen al het hier aanwezige publiek... na de eerste drie minuten met de gedachte elders was. En daar is gebleven. <lacht> Het is zelfs een beetje passé dat ik dit zeg. Ik ben columnist nummer zoveel die het over de oververzadiging van de kiezers heeft. Hoewel ik er niet voor ben ingehuurd en ik ben te huur, ik zeg het maar vast. Denk ik dat ik niet heel ver van de waarheid af zit als ik zeg. We zitten vast, mannen. Praten Pratende mannen in pakken, het is klaar. Ik weet wat u nodig hebt. Ik weet wat u allebei nodig hebt, meneer Rutte, meneer Roemer. Een vrouw. Niet thuis, niet privé, niet stiekem, maar duidelijk zichtbaar naast u in de resterende campagnedagen. U heeft een vrouw nodig: liefst met stevige, glimmende armen, een glimmende roze jurk zonder mouwen, met blauwe gelnagels, een kont als een leren zadel en een reken goede speech. <tieden> Het maakt niet uit of u met die vrouw iets heeft of dat de kiezers dat geloven. Vergeet het allemaal. Weg met strategie, weg met de redelijkheid, weg met de lach. Het leven is geen lolletje. Het leven is hard. En een vrouw kan je zo'n rat voor ogen draaien... dat je gelooft dat ze het leven voor je verzacht. Met name voor u, meneer Rutte, zou het zo goed zijn... als u een vrouw zou inhuren die dat voor u kon doen, reet een goed speechen. U bent, net als president Obama, de zittende leider. U wordt uitgedaagd. En het tergt u. Ik kan het zien. Doe het. Huur iemand in. Neem mij. Kies mij, meneer Rutte. Een links cabaretieretje met een rechtse premier die in de kunsten snijdt. Kan het chockerender? Hoe gewaagd? Wat een stunt. Van een geweten of iets dergelijks heb ik hoegenaamd geen last. Als cabaretier een geweten hebben is zo 20ste eeuw. Ik ben gewoon te koop. Ik kreeg geen subsidie. Maar sinds de vorige regering geloof ik helemaal niet meer in het belang van kunst. Als ik dat wel zou doen, zouden deze tijden te veel pijn doen. Neem mij, meneer Rutte als campagnevrouw aan uw zijde. En anders dan vreek de jongen ben ik niet zuur, maar wel duur. <lacht> een voor u overkomelijk probleem lijkt me. En voor de heer Roemer, dat is natuurlijk een ander type dan de heer Rutte, had ik een vrouw als misbouwman in gedachten. <lacht> meneer Roemer is zelf al olijk genoeg, daar dient een verstandige oudere, edoch flexibele vrouwengeest naast te staan. En dan maar speech, hè, Mies en ik. Ik zou het hebben over Malle Mark, om een kant te laten zien van onze premier... die weinig nog van hem gezien hebben. En Mies zou het hebben over enige Emiel. Enige, enige. Om de peilingen te doen keren. Om de laatste campagnedagen door te komen. Om uit deze doodlopende weg te komen. Om de enige kans op een verandering van uitslag van aanstaande woensdag te bewerkstelligen. Om de heer Rutte en de heer Roemer de laatste dagen gewoon te laten zwijgen. Zou het zo goed zijn als ze vrouwen lieten praten over wezenlijke zaken. Over zaken die het leven aangaan. En dan kunnen de heer Rutte en de heer Roemer de komende dagen aan hun boek werken... voor het geval ze toch nummer één worden... en dat boek snel moet worden uitgegeven. En in navolging van Leven met Reven... zouden die dan respectievelijk Lekker Tutten met Rutte... of Stutten met Rutte kunnen heten. En voor meneer Roemer moeten we nog even zo om de tafel. Roemer has it, misschien. De knechtjes die uw boeken mogen aanbieden zijn dan Sam en Som. Want Diederik zal zo verscheurd zijn... die raapt zichzelf niet meer bij elkaar. Malle en enige Emiel, ik ben hier nog tot een uurtje of twaalf... Ik hoor het wel. <laughs> dankjewel, dankjewel, Sanne Wallis-De Vries. Ja, meneer Rutte en uh, meneer Roemer, we gaan het hebben over de economie en de arbeidsmarkt. Meneer Rutte, u wilde het denk ook. Dan gaan we het over cultuur hebben. Ja. Dat is wel weer een tegenvaller. <laughs> okay. Kom op. Uh, wat wou je daar <laughs> nog over kwijt dan? Nou, Dit heeft natuurlijk hartstikke gelijk. Het, wat? Uh, Waarmee? Dat het uh, eigenlijk. Uh, de slot is dat er deze campagne veel te weinig aan bod komt... wat cultuur als vorm van beschaving in de debatten te weinig aan bod is gekomen. Want? En eigenlijk moeten wij ons dat allebei aantrekken. Maar wat doelt u heel concreet op? Dat er te veel geld weggaat daar? Nee, over het, echt, het fundamentele belang van goed cultuuronderwijs... en cultuuraanbod in Nederland. De stand van de cultuur geeft de staat van de beschaving aan. En als politici daar niet over willen spreken... of als ze de kans niet grijpen om daarover te spreken... Ja, dan, dan zegt dat heel veel waar de politiek staat. En de afstand van de politiek tot waar we eigenlijk fundamenteel... we hebben het vandaag over ja, fundamentele ja. gesprekken... Ja, dat, dat we dat dus echt onderschat hebben. Daarmee zegt u dus dat de politiek heel ver afstaat van de beschaving? Uh, de laatste jaren, ja. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, uh, ik weet niet, Ja, dat is best wel uh, een uh, zwaar brok op de maag. Uh, wilt u er nog iets over zeggen, meneer Rutte? Kijk, ik ben het met roemer eens dat cultuur... punt. Ik ben het met roemer eens dat cultuur ongelooflijk belangrijk is. Maar ik denk ook dat hier een verschil van opvatting zichtbaar is. Ik vind dat mensen die uh, cultuur willen genieten dat je van mensen mag vragen om daar ook zelf geld aan uit te geven... daar zelf hmm. keuzes in te maken. Als je het hebt. Net zoals met ontwikkelingshulp vind ja, ik niet dat de, de overheid... Wacht even, Emiel. Vind ik niet dat de overheid degene is die moet bepalen waar precies al de subsidies heen gaan. Hmm. We subsidiëren in Nederland heel veel, en dat is ook vaak heel goed. Uh, maar ik vind het heel gezond dat we daar een, okay, een, fundamentele... flinke, een flinke opschudding... van die sector hebben veroorzaakt, waardoor ook die instellingen gedwongen zijn... Hmm. veel meer naar eigen geld te gaan zoeken. Dat is ook succesvol, minder afhankelijk van de overheid. Ik wil niet dat hmm. voor mij bepaald wordt als belastingbetaler... waar ik mijn geld aan uitgeef. Maar okay, het fundamentele ja. zitten er dan in... dat de cultuur in Nederland in de komende jaren heel erg verschrouwen... Houdt naar het niveau van alleen maar met alle respect voor het goede werk dat gedaan wordt... de grote circustheaters waar de mm. musicals gedaan worden. En het kleine cabaret, het, het, het, de liefde voor, voor kunst en cultuur... het aanleren van, mm. van, van cultuur op basisscholen al. Als we dat allemaal wegbezuinigen, dan wordt dat zo verschrikkelijk ja. smal... dat van onze samenleving weinig meer overblijft als het over cultuuraanbod gaat ja. in de komende jaren. Ja, het lijkt... Dat vind ik heel ernstig. Oké, okay, nou het lijkt mij verstandig, heel eenvoudig dit samen te vatten... als u bent het niet geheel met elkaar eens. Mag ja, dan gaan we het toch nu echt over de economie en over de arbeidsmarkt hebben. Ook weer uitgaand van uw eigen wereldbeeld. Uh, meneer Rutte, uw beeld van vrijheid, verantwoordelijkheid, kleine overheid... en vooral mensen ook niet pemperen. En uw wereldbeeld, meneer Roemer, gelijkwaardigheid, solidariteit... emancipatie van mensen, vrijheid. Uh, meneer Rutte, u wilt het ontslagrecht versoepelen. U wilt de WW-duur verkorten. Uh, u vindt dat dat ontslaggeld ook uh, gebruikt zou moeten worden voor uh, opleiding... Ook als je 55 bent, dus als je al, al, al ouder bent. Wat is nou eigenlijk voor u een baan? Wat, wat, hoe zou u een baan definiëren? Wanneer heeft iemand een baan? Iemand heeft een baan waarin die zijn eigen talenten verder kan ontwikkelen. Ja, maar is dat, dat 40 baan... uur of is dat 36 uur? Oh, dat, is dat... Dat, dat, dat is. Kijk, voor de economie zou ik zeggen, is het zo goed als zoveel mogelijk mensen natuurlijk fulltime werken. Maar mensen die dienst? een uh, ingewikkelde bijvoorbeeld uh, zorgtaken moeten combineren met werk. Uh, werken de statistieken zo, dat vanaf 12 uur we zeggen... iemand heeft een uh, volledige baan. Maar ik zou zeggen, een baan is niet alleen geld verdienen. Een baan is ook zelfstandigheid. Een baan is, je, inderdaad wat ik net zei, je talent uh, ontwikkelen. Maar dat een kunnen baan dus ook baantjes zijn. Het kunnen nee, ook nee, een, een, een, nee, een verzameling zijn, van baantjes nee, zijn. Een paar uur hier, een paar uur daar. Nee, of nee, zegt is... u nee, echt een baan is... Misschien mag ik daar antwoord op geven? Nee, ja, dat, ik vind ik dus niet. dat vind ik dus niet. Ik vind een baan is een baan en niet een verzameling van baantjes. Uh, ik ben er ook heel trots op uh, dat het programma van de VVD echt banenkampioen zijn. Dat wij vanaf 2017 ieder jaar tienduizenden banen in Nederland te bij krijgen. Waar mijn gewaardeerde opponent vanmorgen er juist evenveel uh, weet weg te werken van die banen. Wat ik heel slecht vind. Omdat ik werkelijk denk dat... We kunnen eindeloos praten over een procentje meer of minder... voor iemand in een uitkering. Veel beter is het als iemand van een uitkering aan het werk gaat. Maar dat kan alleen als er banen zijn. En daarom ben ik er trots op, op mijn partij. En verzorgt zorgt dat er heel veel banen... dat zijn dus echte banen, ja. gewoon... Fulltime banen op een normaal inkomensniveau die erbij komen in Nederland. Want dat is echt welvaartsverbetering. En fulltime banen zijn dan nog even voor alle duidelijkheid ook banen in vaste dienst. En uh, met een CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst. Ja, dat laatste is altijd aan de sector. Daar gaat de overheid ja. niet over. De CAO is niet van de overheid. Uh, ja. Dat is iets wat uh, maar... werkgevers en werknemers in een sector zelf kunnen regelen. Waarvan zijn... u goed vindt dat maar het dat blijft bestaan. zijn gewoon normale, huh? goed betaalde, serieuze, echte banen. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Want er is wel eens discussie over, over die CAO's. Goed dat dat blijft bestaan dat werkgevers en werknemers dat goed met elkaar blijven regelen. Wat ik heel belangrijk vind is dat werkgevers en werknemers... goed met elkaar overleg hebben. Die polder is belangrijk in Nederland. Uh, CAO's, als ze die afsluiten, prima. Waar ik tegen ben is dat als er een cao wordt afgesloten voor een bepaalde sector... dat die ineens voor iedereen geldt. Ja, ja. Dus die zogenaamde algemeen verklaring dat een cao voor iedereen geldt, daar ben ik tegen. Ja. Maar het is heel goed dat we in Nederland uh, sterke werkgevers... en werknemersorganisaties hebben die onderhandelen. Dat is prima. Meneer Roemer, uh, meneer Rutte noemt zichzelf en zijn partij banenkampioen. Uh, en hij zegt dat u het veel, veel slechter doet. Ja, die laatste zin, uh, dat is uh, volgens mij altijd zijn laatste zin. Dus dat mag. Um, maar betekent het eigenlijk gewoon als je op de SP stemt dat je meer vrijheid hebt? Weet je, ik, ik heb lang gedacht van wat zou ik... omdat we het hier gewoon even een, een laag dieper uh, wil, willen gaan... van hoe, heb ik dat, hoe zou ik dat nou het beste kunnen uitleggen? Ja, daar zijn we benieuwd naar. En, en ik, heb, ik moest eigenlijk denken aan mijn vader. Uh, mijn vader die werkte vroeger bij een veevoederbedrijf. En die was daar boekhouder. Op enig moment, hij was begin zestig... toen zei zijn baas, meneer Romer... Um, we gaan toch echt over naar de computers. Nou, een man die dacht van 60 computers, dat is een, een, een, een verandering. Die zou eruit zijn als hij nu in 2012 leefde. Want zei zijn baas, nadat hij 35 jaar trouwe dienst had gehad: Weet je wat, we gaan jou uh, ander werk geven. Ik ga, jou, ik ga jou investeren. Jij wordt hoofd interne zaken bij het restaurant, bij de huisdrukkerij. Die man die heeft uh, de ruimte van zijn, en de opleiding van zijn baas gekregen om te gaan uh, veranderen. En jonge mensen die zijn de boekhouding en de computers en noemen allemaal gaan, gaan doen. Dat vergt dus een verantwoordelijkheid en van de werkgever. Van beide. Maar waarom deden ze dat allebei? Omdat ze allebei het gevoel hadden... dit is mijn baan, dit is mijn zaak. Ik heb er wat voor over. Die werkgever had wat voor over om te investeren in zijn mensen. En die mensen zeiden van... maar als, als dat voor mij een betere plek is, dan doe ik dat. Want je hebt mij 35 jaar lang ook aan werk en inkomen geholpen. En ik heb ook een vriendin... die ook een schuldenproblematiek heeft... die nu smorgens een landelijk dagblad rondbrengt... Daarna met een tijdelijk uitzetbureau kracht naar een bank gaat om te werken. En s'avonds nog twee uur gaat poetsen. Dat is dus een en nog steeds, baantjes. En nog steeds moeite heeft om rond te komen. Dat is het ene verhaal waarin je gaat investeren in werk en in elkaar als werkgever en werknemer. Waarin je die vastigheid geeft. Waarin je dus hoge productiviteit krijgt en, en, en vertrouwen krijgt over en weer. Hm. En dat andere waarin je mensen op hun verantwoordelijkheid wijst... drie baantjes geeft, geen hmm. vastigheid geeft... die mensen kunnen niks opbouwen, krijgen geen hypotheek. Dat zijn niet mijn pullenbaantjes waar ik nu op zit te maar wachten... en kijk... al helemaal niet de mensen die nu werkloos thuis zitten. Ik vind het een verhaal... Van Mark Rutte. Kijk, dit verhaal, deze twee voorbeelden, zijn mooie voorbeelden. Het eerste voorbeeld is natuurlijk hoe je het graag ziet. Het tweede voorbeeld is hoe je het niet ziet. Maar nou toch een vraag over het tweede voorbeeld. Die mevrouw, die vriendin van, van u, meneer Roemer... die dat meemaakt, in de schulden zit... ...van baantje naar baantje moet rennen om het hoofd boven water te houden. Waar heeft hij nou meer belang bij? Dat er in Nederland meer banen komen of dat er in Nederland minder banen komen? Zij heeft er toch, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, toch belang bij. Ze toch lang bij dat ze uit die, baan, ja. uit die situatie in een echte baan kan ja. komen? En dan moet je toch partijen hebben die zorgen voor meer banen? Ja, maar je moet niet het antwoord grappen, dat is een roemer. Die mevrouw heeft er belang bij dat zij nu eens eindelijk gewoon vastig werk krijgt... bij die bank waar ze al een paar jaar zit... en nog steeds maar van contractje naar contractje... met veel te laag salaris zit, waardoor ze die twee dingen erbij kunt doen. Zodra die mevrouw dat vastigheid heeft... kan ze ook gaan investeren in zichzelf. Kan ze ook in gaan investeren in scholingen. En nu denkt ze, waarom moet ik nou gaan in die scholing... Ik krijg hem niet van mijn werkgever, want die weet niet of ik er morgen ook nog ben. Maar meneer Romer, die vastigheid is, dat niet... is weg, daar moeten we niet aan willen beginnen. Het verlaagt de productiviteit van mensen... en nog veel erger, het verlaagt het geluk van mensen en de kansen die mensen hebben. Maar hoort het niet, hoort het niet bij een beetje bij de moderne tijd die je ook niet meer terugdraait? Dat mensen ook flexibel moeten zijn... en misschien ook wel verantwoordelijk moeten zijn voor hun eigen maar opleiding? Maar de flexibiliteit en hun van eigen... mensen zat bij mijn vader. Die zei van, oké, okay, als dit niet mijn plek is... dan ben ik bereid om uh, met, in overleg met de werkgever... Andere werk te gaan doen waar ik blijkbaar meer geschikt voor ben. Zo ga je met oudere werknemers om. Die flexibiliteit die creëer je... doordat er een band is opgebouwd tussen de werkgever en de werknemer. Doordat er vertrouwen is tussen die ja. twee. En omdat je jarenlang vastigheid hebt gevoeld. En niet doordat je als wegwerppersoneel... van de ene plek naar de andere plek wordt geloodst. En als je je even tegen zit... ook nog eens een keer van diezelfde overheid op je krijgt. Ja, meneer, dat is krijgt. Dat... Ik ben het... <klaars> Uh, de meeste bedrijven in Nederland zijn kleinere bedrijven. En eigenlijk precies zoals het voorbeeld wat uh, Roemer net gebruikte over zijn vader... dat zijn kleinere bedrijven waarvan uh, de directeur of de baas... het kan ook een hele klein bedrijf zijn, de, de kapperszaak of de, de groentezaak... of middelgrote bedrijven, zoals een schildersbedrijf met een team medewerkers. Die eigenaren zijn trots op hun bedrijf, zijn zeer verbonden met hun personeel. Het grootste aantal werkgevers in het midden- en kleinbedrijf... is zeer verbonden met het personeel. En het is inderdaad van, van belang dat de mensen die daar in dienst zijn... ook zelf blijven nadenken... Hoe blijf ik zo, zo scherp mogelijk, hoe kan ik zo goed mogelijk... ook een bijdrage aan dit bedrijf blijven leveren? Precies wat de vader van Roemer ook, uh, Roemer ook deed. Um, dus dat is allemaal prima. Maar dan zijn er helaas ook heel veel mensen in Nederland... die niet bij zo'n bedrijf werken, die aan de kant staan. En er zijn bedrijven die economisch in de problemen dreigen te komen. En ik vraag dan toch nog maar een keer, want we hmm. hebben hier ook over de verschillen. Uh, hoe kan het nou zo zijn? Vraag aan Emiel Roemer. Uh, dat waar die bedrijven juist overeind moeten blijven uiteindelijk qua werkgelegenheid... dus hoeveel werkgelegenheid er in totaal bij komt vanaf 2017... het verschil tussen het programma van de Socialistische Partij en de VVD... een half miljoen banen is, de stad ja. Rotterdam. Dank voor de vraag. Dat is toch niet sociaal? Van Rutte dat is, al is niet sociaal volgens mij, dat is niet rechtvaardig. Ja, de vraag He heel van meneer Rutte is erom. al na 2017. Ik heb me ja. echt bewust... Ja. gefocust op nu, vandaag, ja. morgen. De economie zit nu in het slop. Bedrijven zitten nu te wachten op opdrachten. Bouwbedrijven willen nu aan de slag. Werknemers die thuis zitten willen nu een baan. En ik vind het mooi dat de heer Rutte graag... ergens op een stoffige zolderkamer wil filosoferen over 2040. De mensen die nu thuis zitten, die willen vandaag werken. Ja, hebben. Rutte, Bouwbedrijven meneer willen nu werk meneer hebben. Meneer en meneer daarom meneer is... vind ik het jammer dat ik de VVD oh. niet meekrijg in een groot investeringsplan om morgen te beginnen... en die bedrijven aan de slag te krijgen. Om een nationale investeringsbank te beginnen. Om te zorgen dat wij sociale huurwoningen gaan bouwen... isolatieprojecten gaan bouwen... Eh, onderhoud gaan doen aan wegen en Laten dijken. Vandaag beginnen en Laten niet in reageren. 2040. Heel kort. mag uh, ik reageren. Gisteren is onderzoek gedaan naar welke partijen... nou goed of slecht zijn voor de huizenmarkt in Nederland. En dat blijkt dus uit... Dat de socialistische partij socialistische voor de huizenmarkt, ja. voor de woningmarkt, net zoals de partij van arbeid, heel slecht nieuw is, nieuws is, en de VVD heel goed nieuws Dit is, dat is een onderzoek. Ik niet dat is onderzoek van, van, van het economisch ik, instituut. Onderzoek. Meneer Rutte, ik heb de, ik, mag ik even afmaken? Dat is een onderzoek van het economisch instituut voor de bouw. Daar blijkt dus uit, dat voor de woningmarkt, en daar praat u over. U wilt dus miljarden investeren om de schade van uw eigen plannen weer te goed te doen. Oh, kom, en ik zou willen zeggen, doe die verkeerde plannen niet. Dan hoef je ook die miljarden tegenaan laat te houden. Uh, laat ik het op mijn... Slotreactie. Uh, ja. Laat ik het weerhouden op wat ik voor samenleving ik wil. Ik wil dus nu dat mensen vandaag Antwoord. aan de slag gaan. Dat betekent dat ik wil investeren in die samenleving... om het vertrouwen te herstellen. Het vertrouwen bij banken dat ze elkaar weer geld lenen. Het vertrouwen bij bedrijven dat ze weer willen gaan investeren. Het vertrouwen van mensen dat ze weer aan de slag gaan. Dat doe je alleen als je als overheid... juist op het moment dat het op slot zit, het initiatief neemt. Daar gaat de heer Rutte niet op in. Die begint over woningmarkt. Dat ja. mag. Ja. Uh, en dat heeft te maken we... met het feit dat, dat ik betaalbare huurwoningen wil ja. hebben... en niet de huurders met meer dan 5%, uh. 7%, 8% huurverhoging huur... Verhogen per jaar de rekening van de crisis laat betalen. Ja. Okay. Meneer Roemer, ja. uh, Mark Rutte begint natuurlijk ook over de woningmarkt... omdat hij hoopt dat wij een vraag gaan stellen over de hypotheekrente -aftrek, die hij heel graag nou, ik... wil behouden. Hè? Dat was toch de opzetje... Nou, ja. de, de, de roemer begon over nee. de bouw. Nee, nee. Die begon het over huisopvallen. Okay. Daarom kwam ik het nee. Hij nou. begon erover en dat vind ik een prima voorbeeld hoor. Ja. Omdat dus dat is, het scherp ja, maakt we, waar de verschillen zitten. Ik wil geen één antwoord thema. geven op de vraag: waarom help je ons nou niet mee om gezamenlijk, gezamenlijk, liberale en sociale om nou eens echt vanaf morgen een investeringsplan van 3 miljard uit te gaan voeren... Ja. samen met werkgevers. Om schade van de SP te herstellen. Ah, is bent. klaar nu. Is klaar, want we hebben nog okay. één thema wat we met u willen bespreken. Dat is namelijk Europa. We hebben natuurlijk ook uw verkiezingsprogramma's even goed bekeken... en ook alles wat u daarover in de loop van de tijd heeft gezegd. En wij vonden uh, drie cruciale punten waarop u het met elkaar eens bent. Dat is ook wel eens leuk. Geen geld meer naar Griekenland, niet meer macht naar Brussel... en de begroting van de Europese Unie wordt beperkt. Dat klopt wel zo'n beetje, hè? Waar zit nou het verschil als het gaat over uw fundamentele visie op de wereld en het leven? Nou, als ja, het gaat over Europa. Ik kwam van de week ook goed naar voren. Uh, op deze punten denken wij inderdaad hetzelfde. Op één punt denken we echt heel verschillend. En dat is dat uh, Roemer in een debat een tijdje geleden zei... de Europese Centrale Bank zou gewoon geldpersen moeten aanzetten. Daar ben ik zeer op tegen. Uh, wij moeten zelf onze problemen oplossen. Hoorde, de de, de, ECB... hoorde u die zucht? Ja, de ECB de zucht. levert wel Dat een zucht bij... van links. Ja, er wordt mij gevraagd om een verschil ja, te benoemen. Dit is een verschil. Als wat je zelf wil, dan leg ik uit wat ik en heb gezegd. Wat ik dus wil is dat landen zich aan de afspraken houden. Ja. Dat die zelf orde op zaken stellen. Dat wij strenge programma's opleggen aan landen als uh, Griekenland hebben dat gedaan. Maar mocht Spanje een beroep doen op het noodfonds, dat ook Spanje aan een streng programma wordt uh, onderworpen als dat zou gebeuren. We zien de effecten in Portugal en Ierland. En wat je niet moet doen. En ja, dat is toch echt wat Emile Roemer voor heeft pleidooi heeft gehouden. Is zeggen, laat de Europese Centrale Bank maar geld gaan bijdrukken. Ja, wat maar... de Europese Centrale Bank kan doen, is als een land een programma heeft... is dan helpen. Ja. En dan zodanig dat er geen inflatie plaatsvindt. Dus wat ze uitlenen, wordt ook uit de markt gehaald. Ja. Maar het zomaar aanzetten van die geldpers betekent ja. dat pensioenen in Nederland ja. minder waard worden. Dat spaargeld in Nederland ja. minder waard wordt. Dat het inflatiespook terugkeert. En Infl daar zou ik tegen zijn. Inflatiespook terugkeert. Um, ja. Emile Roemer. Dank u wel, beide. Ja, dat um, graag gedaan. Laat ik uh, vooropstellen, uh, want uw vraag was, er zijn overeenkomsten. Ja, uh, als het gaat over uh, minder soevereiniteit overdragen naar Brussel... dan hoop ik dat de VVD de rug recht houdt, want daar vinden we elkaar. Ik denk dat er heel veel belangrijke onderwerpen zijn... waar wij vinden dat we in Nederland zelf over moeten gaan. Uh, Brussel gaat wat mij betreft niet over het goedkeuren van onze begroting... want dan kunnen we de rij toe van de koningin net zo goed in Brussel houden... in plaats van in Den Haag. Ja, maar Rutte had het over die door. geldpers. Dan over de Europese Centrale Bank. Ik vind het opmerkelijk dat ik dezelfde premier niet gehoord heb... toen de Europese Centrale Bank al voor 200 miljard heeft gekocht enige maanden geleden. Dat hebben ze al gedaan. Wat ik in het debat gezegd heb, en dat is ook weer fundamenteel... De, we hebben jarenlang de banken en de speculanten vrij spel gegeven. Dat was niet SP-beleid. We hebben ze de ruimte gegeven om forse financiële risico's te nemen. Om die hele toezicht um, uh, uh, weg te halen... waardoor we in een enorme financiële bankencrisis zijn terechtgekomen... Daar zitten we nu in. Ja, ik wil mee helpen, blijven denken aan de oplossing die ik niet veroorzaakt heb. Laat dat helder zijn. Dat is het liberale beleid van de afgelopen twintig jaar geweest. Wat ik gezegd heb is, die speculanten hebben vrij spel. Die hebben vrij spel om te gokken op problemen in Spanje, in Italië... waardoor de rentes daar op staatsleningen fors omhoog gaat. Een noodfonds met een paar honderd miljard is altijd te klein een klapperpistooltje om de, de speculanten tegen te gaan. Okay, wat is en in het, het punt? debat heb ik dus gezegd... Ja. de enige die dat kan, die een kanon uit de, de, de, de schuur kan halen... Oh. om speculanten tegen te gaan en hoeft hij hem nog niet eens te gebruiken... is de Europese Centrale Bank. Want alleen al bij de aankondiging van de Europese Centrale Bank... dat ze zelfs met een maximum of met een renteplafond... obligaties zouden gaan opkopen... Mm heeft de rente in Spanje fors naar beneden gedrukt. Ja. Daar waarmee ik me gelijk heb. Um, en de constructie, zoals Draghi hem nu voorstelt... is inderdaad niet exact hetzelfde wat ik heb voorgesteld. Nee, maar en is het verwijt dat ik niet zou vinden... dat ze in Zuid-Europa orde op zaken moeten stellen. Dat is onterecht, want in elk debat zeg ik... daar delen wij, ze moeten daar eerst orde op zaken stellen. Ze moeten eerst zorgen dat die lijken uit de kast zijn bij al die banken. Aanpakken die handel daar. Okay. En vooral, vooral bij die banken, want die hebben dat daar natuurlijk het meeste veroorzaakt. En niet de gewone Spanjaarden en niet de gewone Grieken. Want die hebben nog nooit één cent uit Europa gezien. Oké, okay, nou... Daarmee goed. gezegd. Ja, Oké, okay. het klonk, klonk, klonk wel een beetje eng. Lijken uit de kast halen en een groot kanon plaatsen. Maar goed. Uh, Zolang je hem uh, maar nog, niet gebruikt. Nee, de het, het laatste, Onze... laatste minuten toch nog even over de toekomst. Ja, Zo. de toekomst. De coalitie. Daar wilt u het uh, misschien niet over hebben. Want uh, ik, ik zeg maar vast wat u gaat zeggen. Eerst is de kiezer aan zet. Dan hebben we die zin maar vast gehad. Blij dat die boodschap voor... begint door te komen. Die boodschap is <laughs> absoluut uh, voorgekomen. Nou, ik wil er over zeggen. Meneer Rutte, na de vorige verkiezingen, na de grote winst van de PVV... zei u, voor mij zijn zij een gesprekspartner. Zij zijn de grote winnaar van de avond. Dat hebben we serieus te nemen. Ik heb u even letterlijk gequote. Geldt dat nou straks ook voor de SP? Als de SP volgende week 24 of meer zetels haalt? Dan hebben we dat ook serieus te nemen. Uh, uiteraard, bij de PVV spelen twee zaken. Eén, de grote winst. En twee, dat ze programmatisch dicht bij de VVD staan. Dat geldt natuurlijk niet voor Roemer. Maar een partij die fors wint, heb je serieus te nemen. Dus dat betekent dat uh, als de SP, die nu nog toch uh, met winst in de peilingen staat dat je die kiezer op de SP serieus moet nemen. Dus dat u dat dan op 13 september niet meer als een groot rood monster ziet... maar dat u zegt, nee, ik ga ermee aan tafel zitten. Nou, ik zie Emiel Roemer niet als een groot rood monster. Uh, nou, in de tillersraaf stond het niet. vandaag. Maar wat ik u wel uh, zou willen zeggen is... Uh, een partij die wint, neem je serieus. Maar hoe de zaken gaan lopen na de verkiezingen zullen we bezien. De afstand tussen mijn partij en de socialistische partij, dat mogen duidelijk zijn, is buitengewoon groot. Ja. Nu is er uh, zojuist net nog een, uh, een tweet door Geert Wilders gestuurd, ook naar aanleiding van uw uh, het Telegraaf vanmorgen. Dat uh, u uh, eigenlijk maar een beetje kletst, want uiteindelijk als je op de VVD stemt, dan stem je ook op de Partij van de Arbeid. Want daar zit u straks toch mee aan tafel, want anders komt er hier helemaal nooit een kabinet. Ik heb twee jaar geleden met de Partij van de Arbeid aan de tafel gezeten. Uh, dat was na de verkiezingen van 2010. We konden het eigenlijk over alle grote onderwerpen niet eens worden. Dus dat zal heel lastig worden. Maar ook daar geldt eerst de kiezer. Maar de Partij van de Arbeid en de VVD, ja, dat is een hele lastige. Dat, dat heb je dus twee jaar geleden gezien. Ja. Die ervaringen waren niet positief. Toch en... is dat wel wat u voorziet, hè, meneer Roemer? Ja, daar kun je op wachten. Uh, uh, uh, ik snap zo'n opmerking van de heer Wilders wel. En uh, datzelfde kan ik ook uh, richting uh, de heer Samson zeggen. Uh, kijk, wat dan? Om... Wat, nou, wat, wat, dat als, als je op de... Partij van de Arbeid stemt. Dan? Ja, kijk, uh, uh, leuke, leuke uitspraken van tevoren zijn al mooi en aardig. Uh, maar hij is, ze zijn er allemaal niet duidelijk in, ze houden alle opties open. En dan, uh, dan ken ik de ervaring. Dan, dan weet je heel snel dat paars heel snel gevormd gaat worden. Ik ben er bang voor dat heel veel linkse kiezers straks spijt krijgen... omdat een stem na, uh, op 12 uh, september op 13 september niet meer zoveel waard is. En ik denk dat als dat een, een goed uh, gezamenlijk evenwichtig blok is... Dat, je, dat de kans veel groter, vele malen groter mm -hmm. is dat er van een sociaal beleid iets overblijft na 12 september. En dan is je stem ook wat waard. Oké, okay, het punt is gemaakt. Uh, we zijn er doorheen. Mark Rutte, Emiel Roemer, hartelijk dank. En uh, succes, hoe dan ook, hoe het ook afloopt. Aan allebei. En daarmee eindigt deze vierde uitzending... van onze speciale verkiezingsuitzending. Dank voor de gastvrijheid van de Openbare Bibliotheek. Dank ook aan Sanne Wallis de Vries voor haar mooie column. En volgende week woensdag zijn er verkiezingen. En zaterdag dan zijn wij er weer. Gaat tot dan. bestaat 20 jaar. Een affaire dan wel enige misère. Welke uitzending vond u de beste? Die over de zaak baby Jelmer? Dat vooral met het draaien van zijn ogen, het ballen van zijn vuistjes, dat blijft eeuwig op je neefje staan. Het mislukte fotorolletje van Srebrenica. Er staat gewoon beelden op dat rolletje. Ja, ja. Dit, dit is een precieze reconstructie Leuk, dit, van wat er gebeurd in het is. proces verpaald staat. Dus dat, dat klopt dus niet. Of een uitzending over de aanpak van kindermishandeling. Ik laat niet van een kind afpakken terwijl er niks aan de hand is. Ga naar Radio 1.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 Alexander Pechtot. Dit is Radio 1.